Inge die geeft een intiem schilderijconcert om even tot jezelf te komen. En dat heet Wat als jij de zee bent. Inge heeft in onze galerij in de eetkamer uh, een prachtig schilderij dat Mother and Child heet. En ook Sun. Inge heeft het beeld verzorgd van de, het schilderijconcert. En Marco Lenaerts heeft de tekst en de muziek geschreven van dat geweldige concert. Als je interesse hebt om daarbij te wonen, dan kun je nog op 9 december in Kuringen in de kerk om half negen deelnemen aan dat prachtige intieme schilderijconcert. Inge Huibrecht is ook een leerling van Martin. Martin is iemand die eigenlijk Afrikaanse schildertechnieken heeft. Dat is een kunstenaar die ook een, een pop-up gospelcore leidt en hij heeft daar eigenlijk ook heel veel voldoening aan. En het is zo dat de mensen die bij hem schilderen, die kan hij soms doorloodsen naar zijn concerten. En het is op het concertje dat ik Inge zag, omdat er een vriendin aan het zingen was. En Inge, die hield haar handen wijd in de lucht naar boven en ze zong de longen uit haar lijf. En tijdens de pauze ben ik naar Inge gegaan. Ik zeg, Inge, ik vind je een geweldige vrouw. Hoe jij daar straalt en zingt met die Afrikaanse gospel, jij bent bijzonder. En toen bleek dat Inge een vrouw is die bij mij in de tuinwijk woont en een artieste. Ze is toneelmaakster. Ze geeft les en ze doet allerlei leuke projecten. Het is nu eigenlijk ook pas deze maand dat ze besloten heeft om te verhuizen naar Kam. Ze gaat weg uit de Tuinwijk waar ze 15 of 12 jaar heeft gewoond. En als je interesse hebt in haar kunstwerkjes, dan kun je ook op haar Facebookpagina eens kijken naar Inge Huibrechts. Als ook heeft ze een website en dat is Inge Gallery Paintings. Mag ik in je rood verdwalen? In dat rood van jou, baden in je gele stralen, verdiepen in je blauw, mag ik eens even lonken, is alles in balans, is het donker niet te donker, krijgt wit ook nog een kans? mag ik me in jouw kleuren mengen, in jouw gliederlijke brei. Mag ik me in je kleuren mengen, zeg mij, zeg mij... Wel Lieder jij gezwind en laat je alles zien Met uitgesproken tint of kies je eerder beige misschien Toon jij je expositie, open je de deur Ben je echt wie ik zie, beken je kleur Heb jij het altijd graag, realistisch en exact Of hou je het liever vaag en mysterieus abstract stoot het getoonde tafereel op innerlijk verzet. Heb je dat wat je echt wil genoeg in de verf gezet? Mag ik me in je kleuren mengen, in jouw gliederlijke brei? Mag ik me in je kleuren mengen, zeg mij, zeg mij. Welk schilderij ben jij? Verven zonder het hoofd, break. Bedachtzaam in het klad, ben jij van de zachte streken of eerder van het gespat? Soms kunnen kleuren confronteren en vloeken met elkaar, maar weet dat jij kan hercreëren. Jij bent de kunstenaar.